De afgelopen dagen was het bij de betogingen tegen Morsi ook al onrustig. Verscheidene mensen kwamen om, onder wie een Amerikaan... en ook raakten honderden mensen gewond. Het centraal station van Den Haag is afgelopen avond ontruimd geweest... na meldingen over een gaslucht. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd. Rond half elf kwam de eerste melding binnen. De brandweer rukte meteen groot uit... omdat rekening werd gehouden met een gaslek. Bij het station wordt gebouwd. Uit metingen bleek dat er niets ernstigs aan de hand was. Daarop werd het stationsgebouw weer vrijgegeven... en de NS heeft rond middernacht het treinverkeer weer hervat. De Rolling Stones hebben voor het eerst opgetreden... op het Glastonbury Festival in Engeland. De organisatie van het popfestival probeerde dat al jaren voor elkaar te krijgen... maar pas dit jaar lukte het. Voor de 135.000 bezoekers speelden de Stones onder meer... een speciaal voor dit festival geschreven nummer, Glastonbury Girl... Het festival en de band zijn beide iconen. Eindelijk ontmoeten de twee elkaar, zei stoonschitarist Keith Richards op de BBC Radio. Het Glastonbury Festival is een van de grootste pop-evenementen ter wereld. Het heeft 2000 acts op 58 podia en duurt drie dagen.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 Franks Festival, Frank van der Linde. Yes, goeienacht. Je luistert uh, inderdaad naar uh, Nachtbrakers. En het gaat over daten. En uh, ik had toen net Wieke aan de lijn. En uh, toen belde Gomez in. En die wilde graag daten met Wieken. Maar ik denk dat hij toch een beetje koud watervlees heeft. Want uh, hij, is, uh, hij heeft snel opgehangen. <laughs> hij denkt, oh, ik heb nu nog een beetje bedenktijd. Dus ik kan, uh, ik kan nog eieren voor mijn geld kiezen. En weg is hij. Misschien belt hij nog in 0800 1121. Daar kan je naar bellen. Want uh, het gaat dus over daten. Of jij een beetje een dater bent en zo, ja, hoe ziet jouw ideale er eruit? uit? Wat doe jij altijd dan om die vrouwenharten of die mannenharten te versieren? Misschien heb je wel echt een verschrikkelijke date gehad. Dat je denkt van, oh, dat was echt. Oh, dan moet ik even delen met de mensen. En misschien ook wel tips vragen. 0800 1121. wieke Wieke, ben je daar nog? Ik ben er nog, zeker. zeker. Gomez is er vandoor. Oh shit, ik kan het gemist. Ja, ja, nou ja het dit? ik denk jij bent dol op daten, dus ik denk als het hier op de radio kan is het helemaal leuk. Ja, misschien, misschien als hij jouw stem weer hoort dat hij toch eventjes inbelt, want uh, nou, ik hoop het. dat zou leuk goed. zijn als ik hier een soort nachtbrakers date kan uh, bewerkstelligen. Wat een liefde. Ja, ja ik, uh, ik, ik schrijf je nummer eventjes op, want als ik al mensen weer bel, dan kunnen we jou uh, weer, uh, weer bellen en dan uh, kunnen we hier de, de, de liefde beklinken. Oh goed, helemaal goed, ik wacht het af. Blijf nog even wakker. Yes. Groetjes. Yes, het gaat dus over daten. En uh, Mijn vrienden in de, in de bar uh, hoorden je toen net al. Maar die zijn niet uitgepraat over het onderwerp. Want het is nog wel een onderwerp waar je goed over kan praten. 0800-1121 als jij erover mee wilt praten. Maar eerst dus mijn vrienden in de bar over het onderwerp van vannacht. En dat is daten. Daten dus. Vind daten. Daten. je daten. Daten, daten, daten leuk? Ik vind het verschrikkelijk. Eén van de allerergste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Want? Ik ben er niet goed in. Klap je dicht? Ja. Nou nee, ik ga juist uh, een beetje raar doen. Ja, maar ik, als ik dat over date heb, dan heb ik het echt over, ik kom je ophalen om acht uur, dan gaan we naar de bioscoop, of dan gaan we eten, of dan gaan we naar het park, of... En dan gaan we met elkaar praten en dan ga jij mij vertellen wat je hobby's zijn. Ja, en Dat, ja, dat, dat ook... zie ik als date voor ik me. Ik vind dat super leuk. Ja? Ja, ik vind dat echt een lolletje. Je ontmoet over het algemeen mensen die je anders niet zo snel beter zou leren kennen. <totstuk> Charlie, heb je als echt, echt lange ongemakkelijke stilte gehad op een date? Ja, zeker. Ik ben uh, met <totstuk> een actrice <totstuk> <namelijk> op een <totstuk> date gegaan. Dat was een hele goeie. Dit wist ik ook van tevoren, want ik had hem al drie keer ergens gezien. Jij denkt in uitdagingen. Ja. <totstuk> <totstuk> en, en hij praatte nooit, terwijl ik echt een avond met hem en een vriend van hem en een vriendinnetje van mij zijn. We gaan poelen en bier gaan drinken, zes uur lang. En ik denk dat hij twee zinnen heeft gezegd. Hoor. En toen heeft hij me de volgende keer dat ik hem tegenkwam. Zei yes, hij, uh, maar waarom ga ik... je dan met zo'n persoon? Dansen? Dat ja, is toch ik dat, helemaal denk nee, nee. Nee. Maar dat, dat is juist het punt. Toen vroeg je me dus mee uit. En toen dacht ik, wat the fuck? Als jij nu al niks tegen mij gezegd hebt, behalve die twee zinnen vorige keer. En nu alleen of ik mee uitga, hoe. Hoe ga je dan functioneren tijdens een date? Want dan ben je met z'n tweeën, dan moet je ja. wel praten. Dus het was een beetje een sociaal experiment om te kijken of je dan misschien wel uh, iets zou zeggen. Ik ben, ik ben nu heel nieuwsgierig, hè? Nee, <laughs> maar dan ook echt niet. En we hadden ook afgesproken in een restaurant om acht uur. Dan ga je er uit dat je gaat eten, toch? Ja. Ik in heb geen eten gezien, dus oh, dan nou heb ik dan... heel erg veel bier gedronken. In de hoop het een beetje gemakkelijker een te maken. Eén bietje twee hè? Dat is ja. waar. Dus wat dat betreft heb ik ja, heel veel twee boterham, wat je niet dronk. Nee, en dat... <laughs> maar ik deed wel heel erg mijn best. De hele tijd. Dus ik bleef dan maar weer een beetje dingen vragen en zo. En ik denk daarom dat het uiteindelijk op het einde nog ongemakkelijker werd. Want toen zei ik... Oké, okay, ik moet nu echt naar huis. Want ik moet morgen heel vroeg op. Heel, heel vroeg. Heel echt super vroeg. Wat zondag. Wat ja. zondag. Dus ik naar huis en hij bleef maar meelopen. Ik zei, nee, moet jij hier niet naar links? Hij zei, nee, nee, nee, ik blijf nog even. Oké, okay, en toen zei ik, oké, okay, jij moet hier echt, echt door, anders is het gewoon raar. En toen gaf ik hem drie zoenen en zei ik, dankjewel. Ik weet niet waarvoor, want ik heb ook keurig de helft betaald. Nee. Oh, nee! Oh, nee. Ja, dat doe ik oh, wel niet. zelf, hoor. Dat is mijn ding. Maar, um, en toen ging hij uh, voor de vierde zoen ging hij echt zo erin buigen. En toen ging ik heel ongemakkelijk die ontwijken. En uh, met, toen ja, zei hij heel boos, oké, okay, tot nooit meer zien dan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maar ik zei, nou, weet je, een, een biertje of zo of een potje poel vind ik wel gezellig. Alleen ik voelde niet echt een klik. En terwijl ik dat zei, is hij letterlijk gewoon naar de overkant van de brug gesprint. Al stampvoeten <tie> ja. gewoon weggerend. Dat was zo ontzettend. Naar. Oh, Wil je dit een keer even filmen? Ja, dit is een goed ja. verhaal. Ja, dit was mijn ongemakkelijke date. Ik heb een keer met de verkeerde gedate. Ik, ik zat op heel iemand anders. Laten we er Eva noemen. En er stonden twee Eva's in de telefoon. Of wel meerdere eigenlijk. En ik zei: Ja, leuk, zullen we dan wat gaan drinken? En dan komt dus tot mijn grote schrik komt de verkeerde Eva gewoon de kroeg winnen. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet meer terug. Oh, Want ik zij had gewoon ja. een berichtje gekregen. Ja, ze wilde iets drinken. Ja, ze zei Nou, leuk. Het kwam een hele andere Eva binnen. Was het een gezellige date? Het, het was oké, okay, ja. Maar het, het was wel heel anders dan wat ik gepland heb je de goede Eva dan, daarna nog gezien? Ja, wel gezien, maar de kans was wel redelijk voorbij. Ik heb het er niet verteld in ieder geval. Nee, precies. Nee, zou ik ook niet doen. Het <laughs> is wel tip. een beetje zo van, je bent zo bijzonder dat ik gewoon de verkeerde Eva <laughs> heb gebeld. Maar dus hoe heb je een sms? Ook, je oh, ja. ook, bleef je ook gewoon netjes in je rol en zo? Ja, tuurlijk. Je gaat niet zeggen: hé, hey, ja, sorry, ik had toch op een andere Eva te wachten. Het zou mooi zijn als je het niet door had. Hey, hey, jij bent ook Eva, je bent hier ook. <laughs> ja, maar ik wacht op een andere. Nee, maar dat had ik dus echt bij. Dus zij kwam aanlopen. Ik zei: hé, hey, dat is te Oh, fuck. Oh, dat heb ik niet. Wat een goede dateverhalen. <laughs> Nachtbrakers luisteren naar, goeienacht. Uh, Gomez, ik ga, uh, jij, hebt, uh, jij hebt wel oren naar wieken, hè? Ja, dat, uh, die stem lijkt me wel iets, ja. Ja. Ja, dan, uh, ja ik weet niet. Laten we dan even bij het begin beginnen. Uh, Wieke, ja, laat, nou, dan, dan haal, we... ik, haal ik Wieke er ook even bij. Wieke? Yes, ik ben er nog. Je sta, sta je er open voor of niet? Nou, ik kom maar op. Ja, hoor. Oké, okay, comms. Uh, je heet Komes. Hoe oud ben je? Ja, ik ben 40. Ai, Wieke, volgens mij ben jij een stuk jonger. Ik ben de helft jonger. Oh. Ja, eigenlijk ja. houdt het hier dan op een beetje, Gomez vind ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. We moeten even hier doorheen. We okay. hier even doorheen, ja. uh, uh, waar kom je vandaan, Gomez Uit Rotterdam. Wieke? Mm, oké, okay. ja, kan. Waar kom jij vandaan? Uh, ik kom uh, ja. uit Utrecht. Utrecht. Ja, nou ja, dat valt wel mee. Kan nog, goede treinverbinding. Goed. Dat zou nog ja, kunnen, goed. inderdaad. Zeker. Uh, ja. Gomes, wat zijn je hobby's? Ja. Mijn hobby is fitnessen, uh, uh, woodcamsen en uh, dat zijn ze wel een beetje... Wat zei je als vrouw? Sporten, sporten, sporten in ieder geval. Sporten, dus met bent goed, goed in vorm. Ja. Ja, dus, uh, je, dat kan je niet voor jezelf zeggen, maar ja. ja en Wieke, ik weet inmiddels van jou dat jij uh, van festivals houdt bijvoorbeeld. Ja. Uh, van wat houdt ze? Festivals. Oké, okay, ja. Uh, vind jij dat wat, QMS, of niet? Oh, ja hoor. Ja. Yeah? Zou jullie samen naar een festival kunnen? Zeker wel. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> omschrijf jezelf en eens, Onschrijf jezelf, wat Omschrijf je? jezelf eens, dat we een beetje een beeld hebben. Uh, ja, ik ben 81, uh, uh, ik ben uh, atletisch en uh, ik ben donker. Uh, het is niet te donker, maar ik ben... Uh, Getent. Van jou in ieder geval. Ja. En wie hoe ziet Wieke eruit? Ja, goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja. Ik uh, ben absoluut niet donker. Ik ben echt heel, een beetje een albino bijna qua huidje. <laughs> ik, uh, <Ja. laughs> ik heb rood haar en blauwe ogen. En o, ik ben niet nou, zo heel groot. Goed. Ik ben ongeveer 1,68. Uh, maar nou, ik ben, ik ben 1,80. Dus, Had uh, oh, ik getoond met de lengte gaat het wel goed. Maar dat klinkt, het, okay, klinkt het een beetje voor jou, Wieke? Hoe ik ook best eruit ziet? Ja, zeker. zeker. Alleen, uh, ik heb altijd een belangrijke vraag. Heb je ook een baard toevallig? Een? Een baardje? Mm, nou, een snoortje. Een snoor? Oh, oké. Okay. Oei, niet, niet heel boos. een drie dagen baardje? Nee, nee. Oké, okay, Ik scheer mijn eigen om de twee dagen, dus bij meestal ben ik helemaal glad. Oké, okay, oké. Okay. En tatoeage? En op mijn hoofd ook, hè? <laughs> <laughs> en de humor. Oh, en jij, oh, no, en hoe lacht. zie jij eruit dan? Dat heb ik net verteld, toch? Nee, maar qua, qua lichaam, uh, toch niet dik of zo. Hè? Want daar val ik dan wel totaal niet op. Niet op nee, dat ik ga snap je op af. Nee, ik ben, of, nee, ik ja. ben zeker niet dik. Nee. Oh, nee, nou, dat. Uh... Ik wil nog één vraag stellen. Uh, vooral aan jou, Gomez, want jij bent toch de man. Uh, hoe, ja. jullie, hoe, hoe zou een date met Weekend uitzien? zien? Wat ga je doen met. Uh... Nou ja, uh, het is. Uh... Ik weet niet waar ze uit uh, afspreken, maar in Rotterdam, ja, daar kennen we. In Rotterdam gaan stappen, uh, festivals hebben ook genoeg hier zo in de zomer. Dus, uh, ja, zij mag het zeggen. Ik ben eigenlijk van alle markten thuis. Oké, okay, oké. Okay. Okay, okay. okay. En qua uitgaan, wat, wat voor uitgaansavonden ga je normaal gesproken heen? Eh, uh, ja, ik, ik weet niet een beetje Rotterdam, ben uh, bekend in Rotterdam een beetje. Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nou, meestal uh, Roadtown en uh, dat soort dingen, ja. Dat moet je echt okay. meegaan. Maar heb ik één vraag? Wat voor soort muziek hou je eigenlijk? Dat, dat is een hele goede vraag. Dat vind ik altijd het belangrijkste, inderdaad. Ja. Ik, uh, ik hou van een beetje alternatief: Britpop en een beetje alternatieve rock. Ik hou daar, ja, daar ga ik ook okay. op. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Nou, dat is wel, dat, uh, ja, dat, valt. dat uh, kan ik mee lezen. Ik denk nou. dat ik jullie in een, uh, in een aparte box ga stoppen. Dat jullie nog even verder kunnen kletsen. Dan, uh, dan ga ik verder met het programma. Maar ik, ik hoop het, dat er iets uitkomt. Succes! Nou, uh, wie zal het zeggen? Ja, dat weet ik niet. Dat ligt helemaal in jouw handen denk ik al, dus ik denk dat jij wel het okay. initiatief moet houden. Nou mooi, nou, dat heb ik al gedaan door te bellen. Absoluut, en ik denk dat je gewoon door moet zetten. Uh, ik praat lekker verder met elkaar. Is goed. goed. Groetjes. <laughs> Oké, okay, hoi hoi. Doeg. BNN Mario 1 <middels> Nachtbrakers Frank van der Lende het is toch een, een beetje liefde op de radio dit. Het gaat over daten vannacht in de nachtbrakers. En je kan inbellen, hè? net zoals Gomez deed, maar ook, ook gewoon dateverhalen horen. 0800-1121. Uh, inmiddels ook in de studio, want het is een komen en gaan van mensen. Uh, Alexandra, goedenacht Alexandra. Goedenacht Frank. Um, ja, het, ik, ik vroeg eigenlijk net aan je, of, uh, to, toen we tijdens het nieuws uh, even aan het kletsen waren, van hoe kan ik je het best introduceren? Want jij maakt als het ware muziek met planten. Ja, ik doe onderzoek naar het geluid van planten. Ja, en dat vond ik heel tof toen ik dat hoorde. Toen dacht ik van, nou, dat moet ik, dat, daar moet ik het over hebben een beetje in mijn radioprogramma. Uh, wat is, wat is, laten we bij het begin beginnen. Wat is het idee erachter? Het begon eigenlijk met een droom die ik had over bomen. En in mijn droom maakten de bomen een soort ruisend, zingend geluid. Maar zoals dat de wind er doorheen gaat? Of? Nee, ze zongen echt. Oké. Okay. Ze maakten een soort lange tonen en toen werd ik wakker, toen had ik... Uh, in een café, een gesprek met een vriend, waarin we het hadden over zingende bomen. En toen vroegen we ons af: kan dat? Ja, Kunnen bomen zingen? Ja. En toen begon ik te kijken om me heen naar de planten in mijn kamer. En toen dacht ik: maken planten eigenlijk geluid? En uh, toen ben ik vertrokken naar New York om onderzoek te doen in het Biolab van uh, de School of Visual Arts, een kunstacademie daar in Manhattan. En toen kwam ik erachter dat planten inderdaad geluid maken. Maar je gaat toch niet zomaar in één keer van uh, Nederland naar New York om met een ideetje? Dus je had waarschijnlijk al wel meer onderzoek gedaan. Nee, ik wist helemaal niks. Ik je ging echt gewoon alleen... een beetje op de Bonnefoy naar New ja, York? Ik wist dat ze een biologielab hadden daar aan de kunstacademie. Wat ze in Nederland niet hebben. En ik wist dat ik geïnteresseerd was in planten en het geluid ervan. En toen ben ik vertrokken met dat idee. En wat trof je daar aan bij, in dat, dat biologielab? Heel veel kaktussen. Allemaal enorme testen met bacteriën, planten. Uh, heel veel dingen die ik heb geleerd. Zoals dat planten ook kunnen groeien zonder licht. Uh, allemaal gekke experimenten die de mensen daar deden. Maar ik had ook één speciale plant die ik uh, voor mijn onderzoek ben gaan halen. Ja. En dat was een plant waar ik een beetje verliefd op ben geworden. <laughs> die heet Nepenthes. Okay. En uh, Nepenthes is een hele grote vleesetende plant... Met uh, grote kelken. Yeah. En ik weet nog dat ik uh, in september met de metro naar Plantworks ben gegaan. Een plantenwinkel in New York. En dat was de enige winkel waar ze Nepenthes hadden. Toen ben ik daarheen gegaan en het was heel koud. De Nepenthes is een tropische plant. Dus ik was helemaal in mijn hoofd aan het bedenken hoe ik haar mee terug zou krijgen van die winkel naar het Biolab. Toen heb ik uiteindelijk in de winkel de man, een oud mannetje, dat mij de plant verkocht de hele plant laten inpakken in papier. En toen ben ik met hard waaiende wind door de wind... ben ik met die plant zo in mijn arm, een hele grote plant... met al die kelken, ben ik in de metro gestapt. En uh, toen heb ik haar in het biolab gehangen. En toen begon eigenlijk mijn grote experiment... naar wat voor geluid zo Nepenthes maken. Maar je had die plant uitgekozen omdat je wist... dat die geluid zou kunnen maken of gewoon omdat je het een mooie plant vond? Het was een prachtige plant. Oké, okay. en toen, want nu eigenlijk gaan we naar hetgene uh, waar ik zo nou ja, door, door, door getroffen was eigenlijk. Van, je bent er echt achter gekomen dat planten een soort van geluid maken dan. Ja, planten maken geluid. Maar niet... hoe dan? Nou, dat is het verschrikkelijke. Daar ben ik ook achter gekomen in mijn onderzoek. Na al dat verlangen naar uh, te horen wat een plant, hoe een plant geluid maakt, ben ik er achter gekomen dat het voor ons als mensen niet te horen is. Het is een frequentie die ons menselijk oor niet kan horen. Maar dan moet je dus een soort speciaal iets inschakelen om het wel te horen. Ja. Eigenlijk een beetje misschien wat honden horen, bijvoorbeeld ook hele hoge tonen. Dat is het. Als we een hond waren, Frank, dan zouden we de plant wel kunnen horen. Maar de honden horen dus planten. Ja. Maar wat horen misschien ze Misschien wel, ja. Tenminste, dieren horen planten. Maar wat hoor je dan als je nou, een plant hoort? Nou, wat mij is uitgelegd door een plantendokter, die ik onlangs heb geïnterviewd, is dat planten... Frequentie, het is een soort van vibraties uitzenden. En die vibraties die maken geluid. Het zijn tonen die ze naar de dingen om zich heen uitzenden. Zoals naar uh, insecten als de planten ziek zijn. Zodat ja. de insecten kunnen komen om de plant op te eten eigenlijk. Om de plant te doden, zodat er weer een nieuwe plant kan komen. Uh, bijvoorbeeld naar Vogels en andere dieren, dus ze communiceren ook met elkaar. Ik heb onlangs ook gelezen dat um, er hele grote bossen zijn waar planten met elkaar communiceren door middel van klikkende geluiden, en dat bijvoorbeeld in Afrika een heel gebied is waar de planten elkaar waarschuwen als er grote kuddesdieren dieren komen die de planten willen opeten. Dus um, dan komt er een, dus je moet het zo voor je zien dat in het begin van een heel groot gebied met heel veel planten komt een kudde dieren en die eten de eerste paar planten helemaal op. Die planten gaan dood. Ja. En die planten communiceren dat dan naar de volgende zeg maar, planten en bomen verder in het gebied. En dan uiteindelijk dan zijn die planten zo op de hoogte... dat ze giftige stoffen uitscheiden, waardoor ze die dieren doden. Wauw, een soort, soort bescherming eigenlijk dan. Ja. Maar dat, dat is dan dat, toen je erachter kwam, dus dat ze geluid maakten... kwam je ook achter al deze mooie verhalen. Ja. Wat heb jij ermee gedaan uiteindelijk, dat ze geluid maakten? Wat ik ermee heb gedaan, ik ben eigenlijk nog steeds ermee bezig. Wat ik ermee heb gedaan toen ik heb onderzocht... Uh, wat voor geluid, dus in, wat voor vibraties ze doen... en wat voor soort geluid ze prettig vinden. Want je kan planten op heel veel manieren vertalen. Je zou met sensoren bijvoorbeeld het water in de plant kunnen vertalen. Of de zuurstof. Ja. Of allemaal processen die in, in de plant plaatsvinden. Wat ik heb gedaan, ik heb gezocht naar het geluid wat zij het prettigste vonden. En met dat geluid ben ik met hun samen een plantenorkest begonnen. Dus ik heb een geluidsfrequentie gevonden van 432 hertz. En dat is het geluid waarop alle natuurlijke elementen het beste vibreren, zoals ook water. En daar ben ik, dat heb ik gekoppeld aan de planten door middel van sensoren. En daar zing ik samen met hun. Op die frequentie maken wij geluid. Maar hoe maken zij dan geluid? Doordat je die sensoren daaraan... Zij heeft... reageren. Op, wat? op dit moment reageren zij op die, um, op die geluiden, op die frequentie, op die tonen. Dus het zijn tonen op 432 hertz. Ja. En die um, kan ik besturen. En samen met uh, die besturing zing ik. Dus maak ik uh, geluiden. En dat samen vormt een orkest. Ja, ik, heb, ik heb een fragmentje ervan. En uh, wat, dat, ik, ja, dat, dan had je mij opgestuurd. En dan, dan hoorde, ja, ik hoorde dit dan. Ja. En wat hoor ik hier dan nu? Wat je hier hoort is een instrument wat ik heb gestemd op 432 hertz. Ja. Een gitaar. En mijn stem. En um, wat ik dan doe, dan zie je mij in de ruimte met de planten. En als ik dichterbij kom, dan kunnen, zij, dus kunnen die sensoren geluid maken. En zo probeer ik met hun samen Muziek een te maken. muziekstuk te maken. Je zit gewoon een plantenorkest eigenlijk. Ja. ja. Wauw. En dan is dit wat er ja, dan uitkomt... bizar hoor. Maar wel heel interessant. Dat, ik wist niet dat dat... dat en, maar dat, de natuur hoort zichzelf dus eigenlijk allemaal zo. Dus de dieren die erin zitten... de, de bomen, de planten, ja. de bloemen... die kunnen allemaal zo met elkaar communiceren als het ware. Ja, en ik ben, door verder onderzoek ben ik erachter gekomen... dat we misschien niet het geluid kunnen horen... Nee. maar dat we wel de klikkende geluiden kunnen horen. Dus we kunnen horen aan een plant... door middel van de klikkende geluiden... Die ze maken, of de plant goed gaat of niet. En wat voor geluid is dat dan? Maar dat zijn geluiden van het water, van de waterkanalen die in de plant zitten. Dus um, als de plant goed gaat, dan gaat het water geleidelijk gewoon op een goede manier door het kanaal. En dan hoor je yeah. een goede tik, eigenlijk. <laughs> yeah. Maar als de plant slecht gaat, dan hoor je die waterkanalen breken. En dan hoor je veel meer chaotische tikjes. Oh. Dus dan kan je luisteren, naar, dan kan je echt een beetje met, brand, met planten communiceren. Dus dan kan je echt een plantendokter zijn. Als het ja, wat ik wil doen is een workshop geven waarin iedereen zijn eigen plant kan meenemen. En door dat ritme van die tikkende geluiden aan een muziekstuk te koppelen... Ja. kan je dan weten in jouw huiskamer of jouw plant goed gaat. Wow, Wauw, wat, wat een mooie studie die je ernaar gedaan hebt. Heel interessant. En uh, wat ik eigenlijk ook nog even van je wil weten. Hoe ben jij met daten? Ik ben niet zo'n held in daten. <laughs> wat is je laatste date? Nou, ik Hoe was het nu? Ik heb laatst gedate met een vreselijke plant. Oh, met uh, een plant? Ja, met een plant. Want ik ben uh, alleen maar aan het daten met planten de afgelopen tijd. Ja. Um, en die vreselijke plant, die heette Pouya chilensis. Want ik heb me afgevraagd, wat voor plant is dat? En toen, um, toen ik ging, deze plant ging onderzoeken, ben ik erachter gekomen. Dit is de meest vreselijke plant ooit. Dat hij hele scherpe spiezen heeft, een soort stekels, waarmee die dieren zoals schapen kan aantrekken. En dan spiest hij die schapen aan zijn stekels, waardoor hij die schapen langzaam laat doodbloeden. Nou. En dat bevrucht dan de plant. Nou, ik denk dat het geen leuke date was. Nee, het is geen, <lacht> geen volgende date. Dankjewel, Alexandra. Ik vond het heel interessant. Fijne nacht nog. Jij ook. Doeg! <lacht> Doeg. vanavond op het Engelse festival der festivals Glastonbury. De oude mannen hoor, die gaan gewoon nog door. Fantastisch. Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Het, uh, de band is weer binnen, daar ben ik blij om. Het is ook uh, meteen het slotakkoord. Eigenlijk de toegift die ze gaan doen, maar dan wel een fantastische. De vakery, Julia, goedenacht. Goedenacht. Ben je nog een beetje wakker? Kleine oogjes een beetje. wakker, ja. Hoe smaakt het bier? Ja, heel goed. Proost, iets, mannen. Uh, iets te goed. Oh, is het al op het bier? Ja. ja. Wauw, dat is snel gegaan. Dat weet je als je muzikanten uitnodigt. Um, ja, het, het, het, het nummer wat jullie als laatst gaan spelen is eigenlijk mijn lievelingsnummer van jullie. Terwijl dat een koffer is. Ai, ai, ai. <laughs> Dank wow. je wel. Ja, sorry. Nee, maar weet je wat? Het... Nee, nee, maar... dat... is is eigen schuld natuurlijk, hè? Dat moet je ja, echt niet doen. Jullie hebben, het, ja. jullie hebben het uitgebracht officieel. Nee, het is meer van, ik ken dat nummer niet, ik ken het origineel niet. Toen hoorde ik die van jullie en toen dacht ik van... Oh, en toen ben ik het origineel geluisterd, dat is van Rod Stewart, Young Turks, dat is de plaat. En wat dacht je toen toen je dat origineel hoorde? Slecht! Ja precies. Yes! Oh, toch, toch, nog niet goed, toch nog goed gebruikt, ja. hè. Nee, maar dat vind ik echt een heel tof nummer. Dus eigenlijk is het de vraag aan jullie om, uh, om die als laatste te spelen. Ja, oké. Okay. En uh, ja, de akoestische Young Turks. Dus, ja, ja, daarom. Ja, dit is eens maar, maar nooit meer. Vang speciaal <laughs> voor jou. Beetje uniek hè, zo hier uh, <laughs> ja. midden in de nacht op Radio 1. Het is uh, bijna half drie en de Vagery installeert zich achter nu dit keer een keyboard erbij is nog niet gebruikt uh, tijdens deze <gif> uitzending elektrische gitaar gaat ook weer om tambourin ligt op de schoot ja. yes het ziet er naar uit dat ze er helemaal klaar voor zijn dus uh, nog eenmaal de Fakery uh, live in nachtwakers BNN met Young Turks van eigenlijk wordt Stewart maar deze versie van de Fakery is nog Jij veel veel beter <truim> His home with a dollar in his pocket and a head full of trees. Said somehow, someway, it's gotta get better than this. Patty packed the bags, left a note for her mama, she was just 17. There were tears in her eyes when she kissed her little sister goodbye. They held each other tight as they drove them through the night They were so excited They got but one shot at life Let's take it while we're still not afraid Because life is so brief And time is a thief when you're undecided Like a fistful of sand, It can slip right through your hands Young hearts, be free when there's nobody listening, so he just ran away. Patty gave birth to a ten-pound baby boy. Young heart. jongens. Dank jullie wel, ik ben er heel blij mee. Je hoort de Vagery live hier op Radio 1. En uh, een uh, goed applaus ook, want de studio zit bommetje vol. Het is Franks Festival hier. En um, uh, ja, dan heb je veel mensen nodig. En wat je ook doet op een festival. Ja, dat is, als je roker bent, weet je dat. Maar je rookt ontiegelijk veel als je op een festival bent. Je bent de hele dag buiten en dan dat dus ga ik nu ook even doen. Naar het dakterras en een sigaretje opsteken. Little Jay mom last night Michael Gardner met uh, The Ballad of Little Jane. Mooie plaats zeg. En tijdens die plaat ben ik naar buiten gelopen. En ben ik op het rookterras. En normaal uh, is mijn programma tussen drie en vijf eigenlijk. Uh, op Radio 1 deze nacht ook. En is het al licht. Althans, wordt het een beetje licht. Maar nu is het gewoon nog pikken donker. Maar het is wel echt heel gezellig. Want uh, de band, de fakery die je net live hoorde, is mee naar buiten. Mm. En zoals het hoort op een uh, festival zijn er ook bezoekers... Een van die bezoekers is Rijn. Rijn, goeienacht. Allright, hoe is het? Goed, met jou? Ja, lekker. Het gaat over daten vannacht. En uh, je kan het trouwens nog steeds inbellen, hè? 0800 1121 over jouw dateverhalen. En uh, ik, uh, ik, ik ken je al een tijdje, daarom ben je ook een bezoeker hier uh, bij het uh, Franks Festival. En ik weet dat jij een oude dater bent, dat jij er wel van houdt. Kan je je, je meest uh, gênante date herinneren? Uh, nou, ik weet het, ik ga het over Anna ook, dat is mijn meisje die hier ook is nu had ik toen mee afgesproken. Uh, bij, uh, bij de Pacific in Amsterdam. Oh, en dat was een feestje in de gang. En uh, nou ja, ja, ik zou er heen gaan. En ik ging met mijn huis mee heen. Het ging heel goed. Alleen onderweg hadden we uh, veel te veel gedronken. En ook iets in ons mond gestopt. En waardoor ik uiteindelijk op het afspraakje aankwam. Maar helemaal uit de naad. En dat kon echt niet. En toen uiteindelijk heeft ze me toch mee naar huis genomen toen. Waarop ik dacht, fucking vet. Ik kan gewoon met hem mee naar huis. En op en erover. Maar toen... Ja, toen bleek het toch niet helemaal de situatie te zijn. Dus toen heeft ze me eigenlijk een beetje een uur lang van de afloop, trappen. En heb ik dadelijk naast het bed geslapen. Maar, um... maar is het niet een beetje raar als je een afspraakje hebt dat je dan met je huisgenoot daar naartoe gaat? Ja, nee, maar, nee, maar dat, dat, was gewoon een beetje, dat was een beetje hoe het was. Maar uiteindelijk is het gewoon wel nog steeds mijn vriendinnetje. Dus op is het wel goed gekomen, toch? Dus ergens heb je wel wat goed gedaan. Ze zit nu te glunderen onder de... We hebben warmtelampen op het Radio 1 terras. Dat is... En dan heb je licht, en het is lekker warm en Dan zit ze nu lekker onder te glunderen. Um, en... en... Wat, wat doe jij meestal op dates? Dit was dan een, een, een beetje een rare date waar je jezelf te buiten bent gegaan. Maar daarvoor ben je nee, echt van die ouderwetse afspraken? Ja, ja, je, je moet altijd zorgen dat het iets raars is. Dus je moet of inderdaad die bloem erin gooien. Of zeggen dat je dat je, dat je, dat je, dat je rechts achter in de hoek zit en dat je er helemaal niet zit. Je wil altijd een raar ding van maken. Want dan gebeuren er altijd onverwachte dingen. Dus heb je zo dus genoeg om over te praten, denk ik. <laughs> maar ben je niet zenuwachtig of zo? Nee, niet zo heel erg. Ook oh, niet als je meisjes meisje heel erg leuk vindt? Nee, man. Ik ben oud Ik kan het allemaal hebben. Dan ga je gewoon zitten en een beetje kletsen. Ja, ja, ja. Biertje erbij. Het is gewoon tweede natuur dit. Want dit was dan... Nou, ik vroeg een beetje om een mislukte date. Maar uiteindelijk was het best wel een goede date. Want je hebt er een vriendinnetje aan overgehouden. Ja. Wat, was de, wat, wat was het tofste wat je ooit hebt gedaan? Ben je, ben je, ga je dan naar de dierentuin of zo? Of ga je op reis met iemand? Uiteindelijk. Nee, qua date. Omdat je al meteen zo ook met deze slechte date... was eigenlijk een hele leuke date uiteindelijk. Stel dat je een hele leuke date hebt, die helemaal geslaagd is. Wat ja, ik, ben doe je dan? Keer, ik ben een keer naar het theater geweest, een meisje. Mm -hmm. En dat, dat was ook heel leuk. Ik had het stuk alleen niet meer echt herinneren. we zaten links achter in de zaal en hebben we gewoon op tongen, eigenlijk <laughs> Dat is eigenlijk ook best dat wel Dat is ook wel een goede vraag ja. trouwens. Tong jij op de eerste date? Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje een inzet. Toch? Ga je wel over. Ja, laat het ook gedaan. Ga je, je gaat het toch doen. Ja. En op het moment dat je dat niet doet, dan is het toch een beetje Ja, alsof je een schot vooral op het doel gemist hebt, eigenlijk. Ja, tenzij het er helemaal niet in zit. Nou nee, ja, goed, maar dan is het ook misschien wel beter dus dat het hem niet gebeurt. Dan weet je eigenlijk wel waar je aan toe bent. Ja. En nu, in een relatie, daten? Ja, we gaan geregeld naar de bioscoop. En dan klemmen we ons ook heel fancy aan. Oh. <laughs> Kraak je mee? Nou, nee, dat, ja, dat is altijd wel mee. Nee, weet ik niet zo goed. Maar het is wel goed, denk ik. Om gewoon. Als je gewoon party gaat, dat je dan gewoon wel even met z'n twee extra hard je best doet. En zorgt dat je er gewoon leuke avond hebben. maar dat moet je wel een beetje je Ik ga even naar de vrouwen, want ik hoor alleen maar mannen natuurlijk over het Tuurlijk Natuurlijk hoor je toen net Alexandra. Maar laat ik even naar Anna gaan dan, degene waar het over ging. Voordat je Rijn ontmoette, was je, was je een uh, oude date? Uh, een oude date. Ja, nou ik ben ik ben ik vind daten, dat het dat dan wordt het zo zwaar. Maar ik ben wel van de van de rare dingen. Maar ook eigenlijk, dus daarom passen jij en Rijn heel goed bij elkaar. Ja. Die houdt ook van rare dingen. Maar wat heb je voor rare dingen gedaan dan? Ja, ja ik weet nog, toen ik Rijn ontmoette, toen, toen ging, hij, ging hij dingen tegen me zeggen op Facebook. Om heel stom. Het zei ik, dan moet je eerst een soort opdrachten voor me vervullen. Zij moesten een ratslag maken. En dan kwam hij heel braaf de volgende dag naar een plek, waar een feestje waar ik was. Toen kwam hij binnen, heeft hij 5 euro betaald om binnen te komen, geloof ik. En toen tikte hij op mijn schouder en toen gingen we naar buiten. Toen pakte hij een ratslag en toen gingen weer naar huis. En dat soort dingen vind ik heel leuk. Beetje rare dingetjes. En verder? Want, want ik neem aan dat je wel meer dates hebt gehad in je leven? Uh, ja, dat denk ik wel. Maar als, als, ze zo, als ze gepland zijn, dan worden ze vaak heel pijnlijk. Dus meestal is het zo dat je dan uitgaat, iemand ontmoet. dan eigenlijk al een beetje, zeg maar, een genante soort van tongvertoning hebt. En dan daarna, dat je nog. dan is het alweer de tweede date, dus dan is het alweer lichter. Is het ijs al een beetje gebroken? Ja, precies. Je hebt nooit van die dan ongemakkelijke. Je smaakt en is het dan wel oké. Okay. Niet van die ongemakkelijke stiltes nee, en zo. Wat je kan verwachten, want het is natuurlijk niks erger dan een, dan een date waar je heel hard je best voor doet. En aan het einde dan is het gewoon echt verschrikkelijk. Ja, dat zijn hele verschrikkelijke. Dat is inderdaad verschrikkelijk. Mijn sigaretje is al bijna weer op. Ik zie dat jullie nog wel even bezig zijn. Nou, kijk, okay, de sigaretten gaan hard. Ik, uh, ik ga weer naar binnen lopen, naar de studio. Want het uh, programma gaat verder. Rook gerust nog een sigaretje hier. Het ziet er echt geweldig uit. Er zijn tien mannen hier op het dak te lekker een sigaretje troken. Echt een dat festivalgevoel. En Terwijl ik door het uh, NOS-gebouw loop. hoor je de Beatles. Wat een goede plaat, een revolution. You say you want a revolution. Well, you know. We all want to change the world. You tell me that it's evil.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 Thank you. There's a jam You ain't gonna make it with anyone Anyhow All right All right Wat een goede plaats zeg. Dat zou toch fijn zijn. Als zij nog hadden bestaan. Zoals de Stones die je eerder dit uur hoorde. Die, die spelen gewoon nog. Als zij op een festival zouden staan. Hoe tof zou dat zijn zeg. De Beatles. Oh. Dan had ik die graag live gezien ooit. Het gaat over daten vannacht. En uh, ja, je hebt al veel verschillende dateverhalen gehoord. Jij kan er eentje keer toevoegen. 0800 1121 Over uh, ja, hoe ziet jouw ideale date uit. Ga je naar het strand? Lekker wandelen? Of ga je... Uh... Het circus, Dat is wel een bijzondere date, denk ik, als je naar het circus gaat. 0800 1121. Er zijn een... Uh, uh, je hebt uh, natuurlijk het blind daten, hè. Dat kent iedereen wel. Dus dat je gewoon uh, aan iemand wordt gekoppeld en zegt van... Ah, wees daar en daar op dat tijdstip. En dan uh, ontmoet je iemand die je helemaal niet kent. En dat je daar dan mee gaat daten. Je hebt ook geurdaten. Dat is weer iets heel anders. <laughs> en uh, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar Jos, uh, Jos is, uh, is daarvan. Het pheromoon daten. En uh, die weet er veel van. Jos, goeienacht. Goeienacht, Frank. Ja, jullie hebben uh, een soort geurdaten ontwikkeld hè, in Nederland. Klopt, ja. We denken dat, uh, dat geur ontzettend belangrijk is uh, op, als het op, uh, op de aankomt. Want eventjes, hoe gaat het in zijn werk? Je hebt dan een uh, uh, stofje of zo in de lucht? Of er zijn geuren die je dan bij een ander ruikt? Hoe gaat dat? Nou, kijk, dat zijn uh, onbewuste geuren die we eigenlijk allemaal bij ons hebben. En die spelen gewoon een hele belangrijke rol als het gaat om het, het zoeken van een partner. En, uh, dus, dus wij proberen dat idee proberen wij in een soort datingsconcept uh, te stoppen. Ja, om te zorgen dat, uh, dat, de, dat het belangrijkste van het date eigenlijk aan het, aan het begin staat, dat je daarmee uh, start. Maar ga je dan onder elkaars oksels ruiken als je elkaar ziet of zo in een grote groep? Ik, hoe zie je dat eruit? Nee, dat is, dat is niet het idee. Dat zou een beetje raar zijn. Um, het idee is dat uh, mensen voorafgaand aan de date eerst drie nachten eh, nacht in een shirt hebben geslapen. Ja. Dus uh, er zijn tien mannen en tien vrouwen en die hebben dus allemaal een paar nachten in een shirt te slapen. En vervolgens komen, de, komen die, al die mensen bij elkaar en uh, gaan ze één voor één uh, dus die shirts langs... en kijken of daar dus uh, mensen zitten die ze lekker vinden ruiken. En maar, daar ga je dan vervolgens mee eten. Jos, jij slaapt ook wel eens in een t-shirt, zeker als het koud is in de winter. Ik slaap ook wel eens in een t-shirt. En dat, is, dat ruikt dan niet echt heel erg lekker? Het is een beetje zo'n zo slaap slaapzweetgeur zit eraan. Ja, dat, dat valt best wel mee. De, uh, heel veel mensen die meededen, die hadden in het begin ook zoiets van, ja, uh, nee, dat, dat vind ik niet fijn, of nee, dat gaat heel erg stinken. Ja. Maar wat ik eigenlijk achteraf van iedereen gehoord heb was, dat ze zeiden van, nou, dat je eigenlijk heel erg mee, ik ruik eigenlijk helemaal niks aan. En er waren zelfs nog mensen die andere shirts echt super lekker vonden ruiken, na drie nachten. <laughs> Nou, dat klinkt toch een beetje vies. Maar um, voor degenen die nu in bed liggen uh, met, een, met een shirt aan, ruiken eventjes aan. Kijken of het stinkt. Maar uh, Jos, uh, uh, hoe belangrijk is die geur dan in het, het dateproces eigenlijk? Uh, nou, kijk, we hebben, we hebben wel een hele date uitgedacht. Dus uh, de verhormonen, het, het ruiken, dat staat zeg maar, aan uh, de basis van de date. Dus dat in het begin ga je ruiken. Uh, dan zeg je, oké, okay, ik vind dat shirt lekker ruiken, dat shirt lekker ruiken en dat shirt lekker ruiken. En volgens ga je dus met die mensen daten. En in de rest van de date speelt Geurde niet, uh, niet een hele belangrijke rol meer. Maar het is puur dat je dat ook zelf echt aan het begin zet. Dus het is de basis, het uitgangs, uitgangspunt voor de rest van de date. Oh, het, het, het mens zit niet aan zijn shirt vast. Je hebt gewoon een los shirt. De, ze, ze hangen aan was, slecht. Oh, ik dacht dat je gewoon in je slaapshirt moest zitten. En dat je dan... Nee. Dat dan, oh, dus dan is dat dan nee. zeggen van... Ik vind dat shirt lekker ruiken. Uh, met diegene wil ik wel op date. Precies. En... Is dit een goede, effectieve methode? Werkt dit? Nou, dat is heel grappig dat je het vraagt. Want dit is volgens ons ook de eerste keer dat we het gedaan hebben. Daar waren we zelf ook weer benieuwd of er iets uit zou komen. Uh, toevallig een goede vriend van me die deed mee. En uh, in de laatste ronde was hij gematcht aan degene die het lekkerst vond ruiken. En zij vond hem ook het lekkerst ruiken. Uh, en die hebben dus nu een, een date. Die, uh, die willen door. Wow, Wauw, het goed, want afgelopen woensdag was het, hè? De, de eerste keer dat jullie het deden hier in, uh, in Nederland. En hij is er dus uh, nou, goed uitgekomen, die vriend van jou. Hij is er goed uitgekomen. Dus ja, dat, ik had het zelf ook niet verwacht. Niet, uh, vooral niet dat het zo snel zou gaan. Maar uh, ja, het is, uh, we hebben wonderbaarlijk genoeg al succes. Dus ja. het, het alleen maar teken dat, uh, dat, het wel, dat het wel werkt. En is het dan, uh, laatste vraag hoor, maar is het dan wel of niet verstandig om een luchtje op te doen als je een date hebt? Uh, Over het algemeen bedoel je. Want daar verbloem je dus je eigen geur mee. Die pheromonen die dan belangrijk zijn, die wel in het slaapshirt zitten. Ja, het is natuurlijk sowieso belangrijk om, om lekker te ruiken. Want, want ja, geur is gewoon heel erg belangrijk. Als ik naar mezelf kijk, als ik dan kijk naar met wie ik deed, vind ik ook wel heel erg belangrijk dat ze lekker ruiken. Maar je bent wel bezig dus met, met je eigen geur een uh, beetje ja, te verbloemen, zeg maar. Je, je, bent, je, een, je geeft jezelf een andere geur door zo'n parfum of cordé te gebruiken. En dat is wel heel interessant. Ja, maar is het dus wel of niet goed aan om te doen? Uh, ik zou zeggen, zoek een geurtje die bij je eigen geur past. <laughs> dat is een hele goeie. Dan versterk je eigenlijk alleen maar je eigen geur en je eigen aantrekkelijkheid naar de man of de vrouw toe waar je mee op date bent. Precies, en dan kom je er later niet voor een verrassing te staan. Is er binnenkort nog een pheromone date? We hebben even rust in de zomer. Ja? Maar vanaf september gaan we, weer, uh, gaan we weer vol aan de slag. Dus in september zal de tweede date plaatsvinden. Top, ik vind het een goed idee en ook een grappig idee. Dankjewel, Jos, dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Ja, geen dank, Jos. En uh, blijf lekker luisteren nog eventjes. Hey, ciao. Groetjes. Doeg. Please tell me why. met The Day After Tomorrow. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Yes. Daar nou, luister je naar. en Het, uh, het gaat over daten. <laughs> en dat blijft toch wel een, een leuk onderwerp om het over te hebben. Ook omdat het een beetje ongemakkelijk is. Ook best wel privé, natuurlijk. Om het te vertellen hoe jij op date gaat. Het is wel een, een stukje waar je je blootgeeft. Dus daar is het ook misschien wel. Uh, ja. Daarom kan je ook mailen. Laat ik dat ook even zeggen, nachtbrakers.bnn.nl kan je ook gewoon je verhaal gewoon tikken en dan, uh, dan hoor je hem hier terug op uh, Radio 1, nachtbrakers.bnn.nl. Sophie die, uh, die belde naar 0800-121. Sophie, goeienacht. Goeienacht Frank. Hoi, um, hoe ben jij met daten? Nou eigenlijk best wel een klungel en ongemakkelijk en zo Ja? Ja. Hoe dan? Nou ja, je date toch altijd met iemand die je nog niet zo heel heel goed kent? En dan, ja, heb je dus wel eens verwachting en dan denk je, ja, wat zou hij verwachten? En uh, ja, is toch altijd een beetje ongemakkelijk. Ja, en heb je dat ook wel echt aan, aan de lijve ondervonden, dat het heel ongemakkelijk was? Ja, nou, dat je niet weet wat ja, je aan moet doen, dat soort dingen. En van, uh, hebben, kunnen we wel een normaal gesprek hebben? En waar gaan we naartoe? Blah, blah, blah. <laughs> Eigenlijk het hele plan. Ja, en wanneer, wanneer was dat dan? Met wie was dat dan bijvoorbeeld? Nou, met een jongen... Um... Ja, Het was de laatste keer met een jongen van de middelbare school en ik ging op kamers en uh, hij niet. En toen dacht ik, nou ga ik toch nog een keertje afspreken. En toen is hij helemaal naar Amsterdam gekomen en toen dacht ik, ja oké, okay. moet ik wel uh, ja, echt iets gaan doen of zo. <grijgene> en toen? Nou en toen mm, zijn we uit eten geweest, even de stad laten zien. Dat was heel gezellig, daar vind ik chill wel mee. Oh, dus het is niet dat, het, dat je ongemakkelijke stilte had en dat soort dingen. Nee, veel mee. Nee, het ging goed. En hoe is het geëindigd, die date? Met een zoen. Yes! Nee, heel netjes, hoor. Oh, maar met, wel met een tongzoen of gewoon uh, drie zoenen? Nee, wel met een tongzoen. Kijk. maar... Ja, maar? Maar hij ging gewoon weer netjes met het ruimte terug, hoor. <laughs> hij is niet bij je blijven slapen. Nee. En wat was de beste date die je ooit gehad hebt? Eh... Uh... Als je even graaft in je geheugen? Ja. Ik ben nou niet echt heel erg van het daten, moet ik zeggen. Mm. Ah, toch wel met jongens die dan... De eerste date is mij nooit het beste. Dan moet je elkaar wel beter kennen. En als je, dat je het gewoon al een beetje minder, uh, minder spannend is. en dan, Ja, geloof ik het allemaal wat lekkerder. Maar ik kan even niet zoiets bedenken. Dat je op een wat hoger niveau kan instappen als het ware. Het ja. gesprek. Dat je niet helemaal van vooraf aan hoeft te beginnen. Nee, dat het allemaal gewoon al wat relaxter is en dat je gewoon wat relaxter met elkaar omgaat. Dat is toch wel fijner. Ja, nee, nee absoluut. Dan is het uh, wat, wat, wat vertrouwder ook en zo. En dan ben je meer op je gemak, denk ik. Uh, ja, ik wel in ieder geval. Yes. Dankjewel voor het bellen, Sophie. Fijne nacht. Yes, jij ook. Jouw dateverhalen 0800 1121. Ben heel benieuwd hoe jij dat uh, allemaal uitspookt als jij dan uh, daar zit tegenover misschien wel je droomman of je droomvrouw? Laat je horen 0800 1121. Dit is wel echt een liedje wat er goed bij een date past. Engels en Julia Stones. Zeg. Engels en Julia Stone hey, hey. en Big Jet Plane op Radio 1. Hey, hey. Hey.